11 uur, de Wit met het NOS-journaal. De Libische leider Gaddafi heeft een allerlaatste waarschuwing gekregen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. De drie landen eisen dat de troep van, troepen van Gaddafi de oostelijke stad Benghazi niet aanvallen. Verder moet het leger zich terugtrekken uit steden als Asdabia en Zawiya. En gas, water en elektriciteit moeten overal weer worden aangesloten. Als Gaddafi deze eisen niet inwilligt, dan grijpt de internationale gemeenschap in. En ook de Arabische Liga sluit zich daarbij aan. Eerder vanmiddag kondigde de Libische minister van Buitenlandse Zaken een staak het vuren af. Maar er zijn berichten dat het leger Benghazi al op 50 kilometer is genaderd. Het Franse persbureau AFP meldt dat er explosies en schoten zijn gehoord in de stad... die in handen is van de opstandelingen. Ook in de stad Misrata wordt nog steeds gevochten. De Libische regering ontkent dat het leger nog militaire acties uitvoert.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 Tot besluit het weer vanuit het noordwesten opklaringen... en minima vannacht rond het vriespunt. Morgen droog en vrij zonnig, het wordt dan een graad of 8. Ook na morgen vrij zonnig en droog met koude nachten... maar overdag maxima rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden.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 Vandaag zat ik te bellen over mijn belastingaangifte... terwijl ik zachtjes klassieke muziek aan had staan. Nog voor ik aan de man aan de andere kant van de lijn had uitgelegd... waar ik precies voor belde, zei hij... U heeft mooie muziek aan staan, meneer. Ik probeerde het gesprek terug te krijgen bij mijn belastingaangifte. Daar belde ik immers voor, maar de man wist van geen ophouden. Het is Radio 4 of Classic FM. Ik raakte wat geïrriteerd. Vertelde de man dat ik een cd aan had staan... en nam de leiding stevig in handen. Althans, dat dacht ik. Want wat zei de man ineens? Mag ik nog een vraag stellen? Is het Bach... Het was inderdaad Bach, de Matthäus Passion. Dank u wel, meneer, reageerde mijn gesprekspartner. Mijn dag kan niet meer stuk. <tied> Van Morrison met Jackie Wilson Z. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Nadat de VN-veiligheidsraad gisteren een resolutie tegen Libië heeft aangenomen... kunnen de acties van de internationale gemeenschap beginnen. Maar welke acties precies? Wat is het plan? En wat als Gaddafi zich ook echt aan het staakt het vuren houdt? Veel vragen over de op handen lijkende acties. We stellen ze aan defensie-expert Coco Lijn en Arnold Karskens. Hij is in de hoofdstad van Libië in Tripoli. Uiteraard praten we ook met de minister-president over de situatie rond Libië. Welke bijdrage is Nederland van plan of bereid te leveren? Verder, rond kwart voor twaalf, de blinde evolutiebioloog Gerard Verwij. Hij schreef een boek over parallellen tussen weekdieren... zoals schelpen, zijn specialiteit, en de beschaving. Verweij vertelt straks hoe hij zonder iets te zien onderzoek doet... en wat de schelpen hem zeggen over de toekomst van de mens. Om 5 voor 12 zoeken we uit waar de kogels terechtkomen... die blije Libiërs in Benghazi in de lucht hebben geschoten. Maar nu eerst is het hoog tijd voor een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 18 maart. 10 voor... Vijf onthoudingen. De resolutie is aangenomen. De VN Veiligheidsraad heeft de juridische basis gelegd voor militair ingrijpen in Libië. De opstandelingen in Benghazi werden er sprakeloos van. I don't know what can I do? What can I, talk, I, can't talk, I, can't, I can't my view. Ze mogen ook juichen, want het gaat niet alleen om een vliegverbod. Nee, Gaddafi moet stoppen met alle aanvallen op zijn eigen bevolking, anders zijn de gevolgen voor hem, onderstreepte de Amerikaanse president Obama.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 Nederland is het daar volledig mee eens. Ook wij wilden een eind aan het geweld in Libië... en dus zijn we ook bereid om mee te helpen dat geweld te beëindigen. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Dan willen we natuurlijk wel van minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken weten... hoe we gaan helpen. Dat kan variëren van het inzetten van militair materieel... tot aan het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld deskundigheid. Maar eerst even een stapje terug, zegt zijn collega op het ministerie van Defensie. Hans Hille weet namelijk dat je militair ingrijpen op grote schaal... niet op de achterkant van een sigarendoosje plant. Ergens ingaan, militair wordt bezig met enthousiasme en applaus ontvangen. En als je er eenmaal in zit, dan beginnen de fluitconcerten. Maar het kan dus zijn dat Nederlandse F-16's boven Libië gaan vliegen. Al ligt er nog geen verzoek van de internationale gemeenschap. En daar wil premier Rutte wel eerst op wachten. Want zomaar lukraak legereenheden aanbieden is niet zinnig. Nee, we lopen nu niet te met, wilt u dit van ons hebben? Rutte zal waarschijnlijk morgen al horen wat Nederland kan bijdragen. Dan gaat hij namelijk naar een internationale bijeenkomst in Parijs... om de verdere stappen te bespreken. De Libische leider ziet ondertussen de bui hangen. De VN had de resolutie nog niet aangenomen... of zijn regering kondigde al een staakt het vuur af. Op Al Jazeera was goed te zien hoe zo'n Libisch staakt het vuur eruit ziet. Vanuit de belegerde stad Misrata werd gemeld dat de bombardementen doorgingen. De Britse premier Cameron hecht dan ook weinig, woorden aan de, weinig waarde aan de woorden van het regime. Well, we zullen hem van zijn acties, niet not zijn woorden. Cameron verdedigde in het lagerhuis de inzet van Britse militairen boven Libië. Hard hoefde hij daar niet voor te werken, ook de oppositie steunt het ingrijpen. Toch wierp één parlementariër een belangrijke vraag op. Betekent dit dat er in de toekomst ook in andere landen wordt ingegrepen? Is the prime minister now suggesting we should develop a foreign policy... that would be prepared to countenance intervention elsewhere... whether attacks on civilians such as in Saudi-Arabia, Yemen, Oman or Bahrain? De vraag is relevant omdat ook in Bahrein en Jemen de bevolking onder vuur ligt. In de jemenitische hoofdstad Sana'a... werden tijdens een demonstratie zeker 40 mensen doodgeschoten. Honderden mensen raakten gewond. De demonstranten roepen nu ook op om buitenlandse interventie. Cameron wilde er niet op ingaan... en ook de Amerikanen houden zich nog op de vlakte. Een sirene in één minuut stilte. Precies een week geleden schudde de aarde en spoelde het wassende water op Japan. Tijd voor een herdenking. En daarna weer snel door met het reddingswerk, al vervliegt de hoop snel. De koude is gewoon. terrible at the moment. Dus het is. heel hard voor de rescuers. En. hard voor de locals ook. Nog steeds is de situatie bij de kerncentrale in Fukushima niet onder controle. De Japanse regering meldde zelfs dat het erger wordt. De crisis is opgeschaald van niveau 4 naar 5. Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant we have upgraded the danger level from 4 to 5. Maar in het buitenland wordt hevig getwijfeld aan de woorden van de Japanners. Volgens nucleairdeskundige Turkeburg is de situatie ernstiger dan de overheid wil toegeven. Dit is vele malen ernstiger dan wat er in Heratseburg heeft plaatsgevonden. Dus dit is zes internationaal is men het er eigenlijk al over eens. Dus het is verbazingwekkend dat de Japanners zeggen we zitten nu op schaal ver. Het koelen via blushelikopters is gestaakt en wordt nu alleen met brandweerwagens en waterkanonnen gewerkt. En nog steeds zijn de stroomleidingen van het koelsysteem niet gerepareerd. In Nederland was het de dag van de vrijwilliger, NL Doet. De koningin verfde een muurtje en Willem-Alexander en Maxima verzorgden de catering in een verzorgingstehuis. Natuurlijk waren zij niet de enige die onbetaald een handje uit de mouwen staken. Steeds meer jongeren doen bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk. Maar of de ouderen daar nu altijd op zitten te wachten? Ik kan altijd wel eens iemand treffen die, uh, ja, die, die, die het niet in het geval natuurlijk. He, die zegt van nou, die had ik liever niet gezien. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. De Kant van Morgen met Freddy van Tijn. Ja, dan heb ik geprobeerd een beetje ander nieuws te brengen... dan al dat Libië, Jemen en Japan. Helemaal ontkomen gaan we er niet aan. Vervoermaatschappij Connection overweegt buschauffeurs... in een geweldwerende kooi te laten zitten op de bus. De Telegraaf schrijft dat de maatschappij de chauffeurs zo wil beschermen... tegen gewelddadige passagiers. En hoewel de buschauffeurs willen dat de maatschappij optreedt... tegen het toenemende geweld in de bus... voelen ze voor dit idee toch niet zoveel. Een buschauffeur zegt... ik wil niet als een aap in een kooitje zitten, daar pas ik echt voor. Ik krijg nog liever een klap voor mijn kop. Trouw schrijft over de commissie die de kerncentrale borstelijk controleert. De reactor wordt vergeleken met soortgelijke kerncentrales... in Noord-Amerika en Europa. En de overheid, het RIVM, het KNMI, overheden op lokaal niveau... en de kerncentrale hebben allemaal rampscenario's klaarliggen. Een groot verschil met 25 jaar geleden... toen de centrale bij Tsjernobyl ontplofte. Desondanks is er kritiek, zoals die van het RIVM... dat een week geleden met een kritisch rapport kwam... over de crisisbestrijding bij kernongevallen. Maar om te besluiten dat de crisisbestrijding in Nederland... na het kernongeluk in Japan opnieuw moet worden bekeken... is volgens het RIVM nog te vroeg. En de Volkskrant schrijft over de vaccinelichtjeshouderwerper. Vaccine Werper. De man die op Prinsjesdag dat glazen voorwerp tegen de gouden koets smeet. Sindsdien zit hij vast. En nu wordt hij overgeplaatst naar het Pieterbaancentrum... omdat de rechter meer inzicht wil in de geestelijke gesteldheid van de man. Sympathisanten zien hem als een politieke gevangene. Hij is misschien een wat zonderlinge jongeman, zegt de woordvoerster van de groep sympathisanten, maar hij is niet gek. De ChristenUnie en de SGP zijn voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014... wel gedwongen om samen één lijst te maken. Dat zegt scheidend SGP-voorzitter Wim Kolijn in een interview met het Nederlands Dagblad. De SGP kan zelfstandig geen zetel halen en de ChristenUnie ook niet. In 2009 kwam er een einde aan de samenwerking tussen de partijen... toen de CU samenging met de European Conservatives and Reformists in het Europarlement en de SGP niet. En nog meer samenwerking. Als het aan de protestantse kerken ligt, fuseren de omroepen icon en zendtijd voor kerken in de toekomst met de EO of de NCRV. Het blijkt uit vergaderstukken van de kerk, schrijft het Nederlands Dagblad. In 2015 loopt de zendmachtiging van de Icon en de zendtijd voor kerken af... en dan moeten er nieuwe beslissingen worden genomen. Samengaan van die verschillende omroepen ligt gevoelig. In 1995 nog is een aantal kerken dat uitzendt in de zendtijd voor kerken... juist afgesplitst van de Icon. Het Algemeen Dagblad schrijft over het Nederlands genootschap van Sint-Jacob. Dat bestaat morgen 25 jaar. In die periode liepen of fietsten zo'n 20.000 Nederlanders... naar het Spaanse bedevaartswoord Santiago de Compostela. Dat is een kleine 3000 kilometer... Vroeger liepen de mensen om boete te doen, nu omdat ze op zoek zijn naar zichzelf. Maar een wandelaar die nu nog onderweg is vertelt: mijn doel is te bewijzen dat de koningin ongelijk heeft. Ze zei dat mensen door moderne communicatiemiddelen zo weinig persoonlijk contact hebben. Ik ben alleen met een iPhone op pad, maar via dat moderne middel... kom ik onderweg in contact met een heleboel mensen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Girl, and you give me a lot.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 They should ask themselves this question And stop with all that lies. I ask you a question And you give me a lie Gabby, Jong and other animals met Ask You a Question in afwachting van luchtaanvallen van de internationale gemeenschap op Doelen in Libië heb ik contact met Arnold Karskens. Hij is oorlogsverslaggever voor Dagblad de Pers. Goedenavond Arnold, je bent in Tripoli. Je kan maar even staan. Dag wijs, ja, ik ja. Uh, het uitzicht van het Middellandse Zee uh, zit ik in Tripoli. Ja. Kijk eens dat... uh, Het is vrij rustig. De, de wegen zijn wat uh, verlaten. Normaal gesproken werd het tot diep in de nacht gefeest natuurlijk, toen alles nog crescendo ging hier. Tot, tot drie dagen geleden. Ja. Maar ja, de, de internationale samenleving heeft het feestje een beetje gestuurd voor de, voor de ja, want zijn, Waar zijn, zijn de bewoners van Tripoli bang voor? Zijn ze bang dat daar ook bommen zullen vallen? Nou, ze zijn eigenlijk eerlijk boos. Hè? Kijk, we, we voorspelden dat dit, dit weekend uh, eigenlijk toch wel de eindoverwinning binnengehaald zou worden. Dat zei die zoon van, van Gaddafi ook. Nou ja, dan kreeg je natuurlijk uh, uh, Dino vleizone dat waren ze gisteren al een beetje boos om. En, en nu is natuurlijk ook nog wat de staart zuur afgekomen. Want dat betekent dat die eindoverwinning natuurlijk ver achter de horizon ligt voor, die, uh, voor de Libiërs hier die achter de regering staan. En uh, nou ja, ik heb er veel gesproken, Nou, ze werd ook echt, echt kwaad hoor, op, uh, op alles en iedereen... De Afrikanen natuurlijk, en de Arab Arabieren en met name natuurlijk ook de Fransen en Engelsen. Dat, uh, nou ja, dat ze toch dreigen met, met aanvallen. Dat zal natuurlijk op eigen troepen zijn, op neven en, en broers en vaders. En uh, nou ja, die, uh, hoe, hoe, hoe dicht die, die bommen natuurlijk vallen van het centrum van, uh, van Tripoli. Mensen hebben wel het idee, het begon eigenlijk met No zone, hè. Ja. Maar ja, als je ook weer de woorden van Obama wordt, hè, dus dat ze zich ook terug moeten trekken uit steden, als uh, Savia, wat ze net veroverd hebben, ja, dan is het wel echt een gezichtsgekies natuurlijk voor de Libiërs. Ja, ze vinden echt dat uh, de, de wereld zich er niet mee moet bemoeien. Nee, ze zeggen dat het een intern conflict. En waar we tegen vechten, dat zijn een paar schurken, Al-Qaeda en... en uh... Ja, de, de, de, de, de, die, die, die willen jullie zelf ook niet, zeggen ze. Dus het is eigenlijk heel goed dat, uh, dat Rapalje wordt opgeruimd. En het is ook maar een heel klein, klein groepje, zeggen ze. als uh, en KV hebben dus ze wel een paar procent van de bevolking en dat er is eigenlijk uh, achter, toch achter de regering staat. Dus uh, ja, zij minimaliseren het verzet. Dat snap ik ook vanuit een oogkunt wel. Ja. En, uh, nou ja, voor hun was het ook nog wel een paar dagen en dan uh, was het ook allemaal voorbij. Ja, want de troepen van Gaddafi die, die lagen voor uh, Benghazi. Uh, wat, hoor, wat weet jij van berichten als zouden ze tot op 50 kilometer genaderd zijn van Benghazi? Hoor jij daar iets over in Tripoli? Nee hoor, maar daar twijfel ik niet aan. Ja, ik denk zelf dat ja, Gaddafi eigenlijk al wordt gedwongen om die druk te blijven uitoefenen op die rebellen. Als, als hij zich terugtrekt. Ja, dan hergroeperen natuurlijk die rebellen zich, uh, ja, vliegensvlug. En zo zul je natuurlijk ook weer nieuwe opstanden krijgen in, in steden die hij net heeft onderdrukt, hè. zoals Sadia. En uh, ja, hij zit echt in een catch-22 situatie. Als hij zich terugtrekt, dan wordt de tegenstand groter en, en drukt hij door, En dan krijgt hij dit te maken met bombardementen. Dus ja, hij zal wel een slaaploze nacht van overhouden. Ja, ja. Maar ik I denk zelf wel dat. ja... Dat op een of andere manier toch het conflict wordt uh, geprovoceerd van even van beide kanten. en dat het dan toch weer uh, op trokken uitdraait. Dus dat het vaak het vuur zelf iets van China zal uh, stand houden. Want... Dat, uh, dat denk ik, maar ik weet het niet zeker. In... Nee, want wordt, want wordt dat nu wel gehandhaafd? Nou ja, kijk eens, er is dat propaganda. Al Jazeera nog over een zware ontploffing in de omgeving van Libië, van Tripoli. Ja, ik heb ze niet gehoord. Ik heb er ook niemand gesproken die, uh, die ze heeft gehoord. Hè? Maar ja, het gaat wel voor, uh, voor de waarheid, gaat het de wereld over. En. Uh... Dus ja, en ik hoorde wel vanmorgen nog dat er uh, op uh, bepaalde steden al wel met atelier is geschoten. Maar ja, goed, daar komen natuurlijk als journalisten hier aan de gering zijn helemaal niet eens in de buurt van die steden. Nee. Dus we kunnen dat niet bevestigen. Het zijn nou vaak telefoontjes van, van mensen ja, die, die dan weer bellen met, met, met opstandelingen. Ja, en... Ja. Ik weet toch ook niet al het vertrouwen. Nee, oké. Okay. Dankjewel, Arnold Karskens. Doe voorzichtig daar in uh, Tripoli. We gaan verder praten met uh, Co Colijn, Defensiedeskundige. Goedenavond, meneer Colijn. Ja, goedenavond. Wanneer gaat het beginnen, denkt u? Wanneer gaat het beginnen? Ja, de planning is in ieder geval, denk ik, toch uh, pas na morgen. Omdat er morgen op zaterdag dus een topconferentie in Parijs is. En je vraagt je af, ja, waarom zouden ze anders in Parijs bij elkaar gaan zitten? Dat is toch om de laatste zaken te bespreken. Um, dus, dus ik gok dan in ieder geval na die topconferentie van morgen. Maar de dingen gaan zo snel op de ogenblik. Als het waar is dat uh, Gaddafi op dit moment zich nu alweer niet aan het staat het vuur houdt. En dat wordt geconstateerd. Door sommige belangrijke mensen. Ja, dan. Uh, en de aanval op Benghazi zou vannacht beginnen. Dan, uh, dan brengt hij uh, de internationale gemeenschap. Zo noem ik ze nou maar even. Al die mensen die die vliegtuigen gaan, uh, gaan leveren. die brengt hij wel in het nou, nauw. Want dan wordt de druk erg opgevoerd. om dat al voor die topconferentie uh, te laten beginnen. Ja, jij zegt. er zijn mensen die dat zeggen. Hè? Dat was onder andere de ambassadeur van de Verenigde Staten. bij de VN, mevrouw Rice. Die zei dat, hè? Bijvoorbeeld. Ja. ja. ja. Nou, goed, dat hangt dus. En dat is. Ja, ga ja, ik wou zeggen, dat is niet helemaal onbelangrijk hoor. dat mevrouw Rice dat zegt. Het moet natuurlijk nog uit de mond komen van bijvoorbeeld Hillary Clinton... of van uh, minister van Defensie, Gates, dan, uh, dan geloof ik het pas echt. Maar het is niet onbelangrijk, omdat Obama natuurlijk vanavond ook gezegd heeft... ik geef nu even mijn uit, eigen uitleg aan de resolutie. Um, jullie moeten je inderdaad, zoals Karskens ook al zei, terugtrekken uit de steden. En over de ceasefire, over het staakt het vuren, kan niet onderhandeld worden. Nou, die zin kan niet onderhandeld worden betekent eigenlijk mijn uitleg telt. En als iemand uit de Amerikaanse regering als Rice dus al zegt van jullie zijn nu eigenlijk al bezig... om het staakt het vuren, uh, om dat te verbreken... Dan, dan lost ze daarmee bijna het politieke startschot. Ja. Verwacht je dan ook dat Amerika daarbij de leiding zal nemen? Het kan bijna niet anders, want uh, Amerika beschikt... Uh, bijna alleen over een aantal militaire middelen... die voor het uh, ontketenen van die no-fly-actie nodig zijn... Uh, zo'n zo actie start meestal met het onderdrukken van de luchtverdediging. Dat zijn tientallen, zo niet uh, enige honderden, misschien uh, uh, air defense installaties. De uh, meeste die werken op radar, dus die zien dan vliegtuigen aankomen. Nou, die moeten worden uitgeschakeld en daar hebben de Amerikanen eigenlijk weer de beste middelen voor om die radar uit te schakelen. Ja. Toch is het gekker dat Amerika in de afgelopen weken niet de leiding leek te hebben in het uh, voor elkaar krijgen van die resolutie. Dat was vooral Frankrijk, ja. hè? Ja, en uh, zelfs vanavond nog heeft Obama ook weer gezegd... Uh, dat zij in ieder geval niet de lead nemen, dat ze de leiding niet nemen... maar dat dat Frankrijk, Groot-Brittannië en enige Arabische landen moeten zijn. Dus hij verhoogt wel de druk op de Fransen van... Uh, als je snel wil beginnen, dan zijn jullie het... Maar we zullen jullie helpen. Hij wil in de luwte blijven. Hij wil dit niet laten lijken op een westerse... en al helemaal niet op een Amerikaanse actie. De derde oorlog in een, in een moslimland. Irak, Afghanistan, dan nog een keer Libië. Mm. Hij wil dit per se laten lijken op een breed gesteunde... en vooral Arabisch gesteunde actie. Ja, Vandaar dat ook vliegtuigen uit Qatar... Uh, Jordanië, de uh, uh, Verenigde Ver Ver Ver Arabische Emiraten waarschijnlijk uh, van de partij zullen zijn. Ja, verwacht je dat het een serieuze militaire breidagen zal zijn... of is het vooral symbolisch? Nee, ik denk dat die meer symbolisch is. Want dit soort landen die hebben over het algemeen niet getraind met NAVO-piloten. Die kennen allemaal onderling uh, procedures op hun duimpje... en die zullen dus een beetje achteraan meevliegen voor, uh, voor de tribune. <laughs> Ja, je zegt het op een komische manier bijna. Dus Ze zullen niet de leiding hebben. Het zal niet een Arabier zijn die uiteindelijk de leiding heeft over deze operatie. Nee, vermoedelijk niet. Nee. Nee, nee. Welke doelen? Wat gaan ze precies aanvallen? Denk je dat ze dat in beeld hebben, wat ze precies willen bombarderen? Ja, die resolutie, daar ga ik dan eerst maar te raden... die is nogal... die is toch eigenlijk wel heel erg breed. Want die zegt... A ban on all flights in the airspace... in order to help protect civilians. Help... Uh, beschermen de, de burgerij. Het is niet alleen protect civilians... maar zelfs to help protect. Met andere woorden je mag alles doen... waarvan jij vindt dat het eraan bijdraagt... om de burgers te beschermen. Nou ja, je kunt uh, daarin heel ver gaan natuurlijk. Je kunt uh, wapenopslag plaatsen. Je kunt uh, transporttoestellen van Gaddafi... waarmee die troepen door het land kan vervoeren... kun je aanvallen. Je kunt, zoals al gezegd, luchtafweerinstallaties. Je kunt zelfs petroleumopslag plaatsen. Want die zijn weer om de tanks... Uh, van Gaddafi te kunnen voorzien van brandstof. Je kunt alles onder die definitie vangen. Dus dat gaat echt heel ver. Ja. Denk je dat de, dat de operatie uiteindelijk pas zal stoppen... als Gaddafi weg is? Zit dat er ten diepste achter? Ja, en dan ga ik weer kijken naar die resolutie. En daarin staat dat het beschermen van de burgerbevolking... dat dat het doel is van deze resolutie. Er staat niet in dat het doel van deze actie is eh, regime change... om die beladen nog maar weer eens te gebruiken. Dus het omverwerpen van de regering als zodanig staat er niet in. Dan zul je ongetwijfeld mensen hebben die zeggen van... ja, maar dat heb je nu juist nodig. Hè, het uit het zadel wippen van Gaddafi mm. om de burgers te beschermen. En dan zou je zeggen van zelfs dat kan je nog op deze basis... Van die, van die resolutie, dus kan je eronder onder, onder betrekken. Maar ik vind van niet. Het staat echt niet in die resolutie dat de regime change ook het doel van deze militaire interventie is. Nee, en denk je dat wel dat er bij de, uh, de internationale gemeenschap een helder beeld is over het eindbeeld dat ze, ze willen zien? Of denk je dat het zich gewoon nog moet ontwikkelen ook? Ik denk dat het zich gaandeweg ontwikkelt. Dat leert ook wel een beetje de geschiedenis van dit soort no-fly-acties. Um, het zijn eigenlijk een beetje ja, 70, 80 procent acties. En op een gegeven moment dan gaan die acties soms heel erg lang duren. Ik weet helemaal niet of dat in Libië ook het geval zal zijn. Maar dan wordt de opinie ongeduldig en dan krijg je de roep om uh, ingrepen ook op de grond. En dat is iets wat die resolutie eigenlijk ook weer verbiedt. Want die zegt, alles mag, maar no foreign occupation force. Geen okay. buitenlandse bezettingsmacht. Nee, dat mag dan weer niet. Laatste vraag, hoe bijzonder is deze actie? Ik bedoel, we helpen nu de bevolking van Libië. Gaan we dat bij Jema ook doen? Gaan we dat bij Oman ook doen? Hoe zit het in Noord-Korea? Ik bedoel, is dit, heeft het een, een, een, een, een precedentwerking, denk je? Um... Nou, ik vind het wel een hele moeilijke vraag. Een hele goede vraag, want inderdaad, het zet een beetje de deur open. Dit is, dit is vrij uniek. Aan de andere kant, je kunt zeggen, we hebben het in, we hebben het, in het begin van de jaren negentig in Irak... hebben we een dergelijke resolutie gehad om de Koerden en de Shiiten in het zuiden van Irak te beschermen. We hebben het in Bosnië gehad. Dus we leven er al twintig jaar mee met dit soort resoluties. Dat heeft nou ook niet gelijk de deur wagenwijd opengezet naar allerlei interventies. Hm. Maar natuurlijk, de mensen in Darfur, Jemen enzovoort... Die kunnen allemaal nu zeggen, uh, geef ons ook zo'n resolutie. Want uh, onze burgers die hebben die bescherming ook nodig. Ja, maar op, voor dit moment in ieder geval een unieke actie, zeg je? Ik denk dat het een unieke actie is in dit geval van Libië. Ik geloof niet dat... Uh, uh, de, de, ja, de, de internationale gemeenschap is selectief in zijn doelen. Kies toch uit dit land wel, dat land niet. Ja. In Bahrein ging het heel snel. Hè. Daar hebben we een hele snelle interventie gehad via Saoedi-Arabië. Daar is nou eens over gepraat. Het is een kwestie okay. van dagen geweest. Goed, dankjewel. Kokelijn, we gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. Ben je wel zover? De brandt. sai saber, se Zijn algum er? Zijn we er? Zijn we fechado, triste amor, o amor dal gai quando Amalia Rodriguez met Solidao. We gaan naar Joost Vullings in Den Haag. Hij sprak vanmiddag met minister-president Joost. Goedenavond. Vanmorgen zei minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... dat Nederland bereid is mee te doen aan de acties tegen Gaddafi. Heeft premier Rutte al wat meer duidelijkheid gegeven over wat we gaan doen? Nee, daar wilde hij niets over zeggen. Wel over de te volgen procedure, maar daarover hoor je zometeen meer in het interview. Nou stuurde Rutte gisteren nog een briefje aan de Tweede Kamer... over de vorige keer dat Nederland met Libië te maken had... want hij had de pers verkeerd ingelicht. Op 4 maart zei hij op zijn wekelijkse persconferentie met grote stelligheid... dat het kabinet de fractievoorzitters heeft geïnformeerd... in de zogenaamde commissie stiekem over de drie gevangen genomen Nederlands militairen. En dat bleek helemaal niet te kloppen. Wat zei hij daar vanmiddag over? Nou ja, hij zegt gewoon, ja, sorry, ik was er echt van overtuigd dat het klopte. Ik weet zelf ook niet hoe ik erop gekomen ben, maar geloof me, ik was er echt van overtuigd. Ja, en dan zegt hij ook, ja, ik heb gewoon heel veel aan mijn hoofd, dus ja, dit zal nog wel eens vaker gebeuren. Ja, dat is echt een typisch een beetje Rutte, doet ook, ook helemaal niet moeilijk over dit soort dingen. Zegt gewoon, ja, ja het kan gebeuren. En je merkt ook dat dat ook helemaal niet op zijn gemoed drukt. Het, het, het raakt hem ook niet. Ik bedoel, uh, ja, hij lacht er gewoon om. En ja, hij ligt er geen minuut wakker van, dat is eerder verbaasd dat wij er als pers vermoedigen. Uh, verbaasd over zijn. Ja, hij gaat gewoon lachend verder. Ik weet dat jij van, van wielrennen houdt. Uh, ja, ik zou dat een soort Oscar Freire-achtige actie willen noemen. En dan mag jij uitleggen wie Oscar Freire is. Ja, dat is een beetje de meest verstrooide wielrenner van het peloton, geloof ik. Die stapt regelmatig in zijn auto om 100 kilometer verderop te gaan trainen... om vervolgens tot de conclusie te komen dat hij vergeten is om zijn fietsen mee te nemen. Maar goed, Joost, wat is je eerste vraag aan premier Rutte? Op zijn persconferentie zei hij heel helder... we zijn nog niet gevraagd om deel te nemen aan de handhaving... van de no-fly-zone boven Libië. Dus vroeg ik aan hem, maar zijn we al wel gepolst? Ja, we polsen elkaar. We zitten in de Noord-Atlantische Raad. Uh, daar uh, zijn ambassadeurs natuurlijk in bespreking. Die krijgen ook in hun instructies uh, uit de hoofdsteden. En uh, de instructie uit Nederland is dat Nederland bereid is... na te denken over een bijdrage. En uh, men praat daar dus over welke vorm dan die hele NAVO-aanpak daar zou moeten krijgen. Maar een bijdrage, zegt u, is het echt zo ongedefinieerd? Of zeggen ze dan, we denken in het geval van Nederland... aan een vergat of aan uh, F-16's? Nee, zo gedetailleerd is het nog niet. Uh, en na vandaag zal daar ook de radiostilte over intreden. Want we hebben inmiddels, of er gaat ieder moment... een brief uit aan de... Tweede Kamer een zogenaamde notificatiebrief. En dat betekent dat we zeggen, we zijn aan het nadenken... over mogelijkheid, wenselijkheid, bijdrage te leveren... aan die resolutie van de Verenigde Naties Veiligheidsraad van afgelopen nacht. Dan treedt de radiostilte in en de komende dagen gaan we dan kijken... ook op basis van wat de NAVO ons gaat vragen... of en welke bijdrage we kunnen leveren. Maar is de NAVO nou leidend bij deze internationale actie? Ja, dat is een beetje hoe je er naar kijkt. De NAVO is natuurlijk een belangrijke organisatie... want het heeft militaire power. Tegelijkertijd is het goede nieuws dat ook Afrika en de Arabische wereld... erbij betrokken zijn en ongetwijfeld ook op enige wijze geïnvolveerd zullen raken. Dus het is breder dan alleen de NAVO. Maar ja, Duitsland en Turkije, twee NAVO-lidstaten zijn tegen... Kan de NAVO dan als eenheid optreden? Ja, dat zie je natuurlijk wel vaker. De NAVO bestaat uit 28 leden. En het komt wel vaker voor dat ja, NAVO-missies niet door iedereen gesteund worden. Dat is op zichzelf geen, geen, geen overwegend bezwaar. Het is natuurlijk altijd fijn als zoveel mogelijk landen bereid zijn... Uh, na te denken over een bijdrage. Wat me nou verbaast is, u zei op uw persconferentie... Uh, ik heb bijvoorbeeld een week geleden in Brussel nog gepleit... voor zo'n resolutie die er nu ligt. Nu ligt die daar. En dan zegt u, ja, wij willen wel meedoen... maar dan gaat u eerst een notificatiebrief sturen... dan een artikel, 100 brief, dan debatteren met de Tweede Kamer. Ja, dat... dat dat duurt nog even. Ja, even, dus dat kan, dat kan, je kunt dat natuurlijk Omdat het natuurlijk pas doen. Ondertussen kan kadavies in gang gaan. Ja, je kunt dat pas doen nadat uh, de, de VN-resolutie er is. Dat is één. Maar bedoel, andere en dat, landen die staan niet al wel klaar om eventueel wat te doen. Dat moeten we afwachten hoe snel dat daar gaat. Kijk, het kan overigens in Nederland heel snel, hoor. Het is niet zo dat dit nou maanden of weken hoeft te duren. Dat kan best snel. Maar het, het belangrijkste nu eerst is dat de NAVO op metaniveau, op NAVO-niveau, meta NAVO beslist... Ja, hoe, hoe zou nou zo'n bijdrage er binnen dat VN-mandaat uit kunnen zien... om dan vervolgens uh, ook tot concrete verzoeken aan lidstaten te ja. komen. Maar gisteren zonder die mensen in Benghazi te juichen op hun plein. Maar ja, die resolutie is er wel, maar die artikel 100-brief... Dat, dat, daar is er nog niet over verteld dat dat nog even gaat duren. Ja, nogmaals, uh, ik geloof niet dat de Nederlandse procedures... daar heel vertragend werken. Het is van belang dat we weten wat de NAVO aan ons gaat vragen. Er gaat sowieso een en weekend dan... overheen. Dat weet ik gewoon niet. En, en voor zover ik daar iets over gehoord heb... vind ik het ook niet netjes om dan hier te woord voeren... namens de SG van de NAVO. Want die heeft daar ja, ideeën over... over, de, over de, de brief van Nederland zelf, zeg maar. Nou nee, dat kan, dat kan heel snel, lijkt ja. mij. Maar we moeten eerst wel weten wat we dan gaan bijdragen. Nee, ik, ik, ik geloof niet dat Nederland hier nou tot grote vertraging gaat leiden. Waarom wilt u eigenlijk meedoen? Ja, kijk, wat er, wat er aan de hand is, ik denk dat iedereen het ook op tv kan zien, is dat daar een doorgeslagen dictator inmiddels eh, bommen eh, afwerpt op zijn eigen bevolking. Dit is verschrikkelijk. En dan hoort het bij beschaving, bij ook ja, internationaal je verantwoordelijkheid nemen, dat je nadenkt over hoe kan het stoppen. En als er dan zo'n besluit valt, vind ik ook dat Nederland serieus moet nadenken of en hoe je daar een bijdrage aan kan leveren een bom op Gaddafi zelf. Valt dat ook onder het mandaat? Nou, Mijn indruk is, ik ben niet bij die onderhandelingen geweest... dat dat nou niet bedoeld is met die resolutie. Ik denk wel dat iedereen het erover eens is... dat hij niet meer de regering daar leidt na deze situatie. Dat dat in ieder geval hij moet weg. Uh, duidelijk is. Maar de, de resolutie gaat heel specifiek... Uh, richt zich echt op uh, het beschermen van de burgerbevolking tegen deze man. Even iets anders, maar heeft ook met, met Libië te maken. Op 4 maart op uw persconferentie zegt u met grote stelligheid... 4 maart was de dag nadat bekend werd dat de drie militairen in, in Libië uh, Ja, Het kabinet heeft uh, de fractievoorzitters dus via de Commissie uh, voor de Inlichting en Veiligheidsdiensten geïnformeerd. Blijkt helemaal niet waar te zijn. Nee. Hoe kan dat? Ja, vergissing. Uh, en en ik, ik zei net tegen uw collega van de televisie... dat kan nog wel eens een keer gebeuren. Je bent met zoveel onderwerpen hey, bezig. Nou, maar er, zijn, er zijn dingen waarvan ik me kan voorstellen... dat je er even net naast zit. Maar dit, dit is nogal wat. Nou, kijk, Als ik er een kwai opzet mee had... had ik, heb ik het onhandig gedaan. Hè? Want er zijn tien fractievoorzitters die weten... dat het ja, niet heeft plaatsgevonden. Dus Het heeft zeker, zeker niet slim. Nee. Dus het heeft niet zoveel zin als ik daar een opzetje mee zou hebben gehad. Dus dat had ik niet. Ik, ik, ik meende dit begrepen te hebben. En ik, ik, ik heb dat verkeerd begrepen. Ja, dat kan gebeuren. Ja. En dan zet je het recht. Ik vind dat niet. Ja, dat is op zich heel goed. Dat is dat doet? nou zo'n groot punt? Vraag nou, nou, nou ja, goed, ik, ik, ik, als ik naar uw persconferenties <laughs> uh, uh, luister... dan hoop ik natuurlijk wel dat daar de, de waarheid wordt gesproken. Uh, in ieder geval de waarheid zoals ik meen dat hij op dat moment is. Uh, en als het blijkt achteraf dat ik een fout maak, zet ik hem recht. Ja, ja. Dat, uh, dat kan ik u toezeggen. Gaat, gaat u ook zo met de Tweede Kamer om? Ja, ook. Als ja? ik daar een fout zou maken en ik blijk achteraf mij vergist te hebben, dan zal ik dat de Kamer onmiddellijk laten weten. En dan netzelf. zegt hij ook van het zal nog wel vaker gebeuren in de Tweede Kamer. Ja, laat ik het andersom zeggen. Ik kan niet garanderen dat het niet gebeurt. Het is tot nu toe volgens mij in de Kamer niet gebeurd. Ik zal ook proberen dat te voorkomen. Uh, uh, maar ja, luister, uh, fouten worden gemaakt en ik ben daar ook eerlijk gezegd... Kijk, het is dat... gewoon, gewoon wat nonchalant, want u stond het er zo zeker te vertellen. Nee, ik meende werkelijk overtuigd te zijn dat dat zo was en dat bleek niet zo te zijn. Maar ik vraag me af of het een heel groot punt is, de vraag. Nee, nee ik, vond, ik vond het gewoon curieus. Ja, ik, denk, ja, dat niet ik gebeuren. ook. Ja, <laughs> Jij ja, vindt het net zo curieus als ik. Goed, uh, dan de brief over Libië. Uh, die is er nog niet. Uh, waarom is dat zo moeilijk? Uh, ja, weet u, dat wil ik u wel vertellen als de brief er is. Maar dat, is, dat, dat, dat heeft ook te maken gewoon met het proces. Je wilt ervoor zorgen dat die brief uh, alle feiten goed weergeeft. Dat alle uh, betrokkenen ook goed uh, uh, gehoord kunnen worden... over wat er nou precies gebeurd is uh, ter plekke. Uh, en dat kost gewoon tijd. En ik heb, ik heb liever dan een goede brief die iets langer duurt... dan dat je... Ja,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 Echt niks aan de hand, dat kan ik u verzekeren. En dat hoef ik later ook niet recht te zetten. Er is echt niks aan de hand. Uh, maar het is wel... we uh... hebben ja, de feiten te verzamelen. Bedoel, op 27 februari werden ze zeggen, gearresteerd, de drie. Alles wat daarvoor is gebeurd, de voorbereiding... dat had eigenlijk al op papier kunnen staan... in het feitengelaas, voordat ze vrijkwamen. Ze zijn al een week uh, vrij. Nou, daar ben ik niet met u eens. Kijk, toen, toen wij uh, wisten dat de militairen vastzaten... is alle energie gericht op het vrijkrijgen. En ik heb toen ook gezegd, ik, heb, ik wil echt nu niet... en dat vond ook uh, Hans Hille en Uri Roosentaal, ja. de betrokken ministers... dat we nu energie gaan steken in feitige lazen op papier krijgen. Alle energie, want het zijn maar zo'n kleine groep ambtenaren... op de departementen die daarmee bezig is... en die moesten al hun energie richten op het vrijkrijgen van uh, de drie... samen uiteraard met ons, als politici. Dat is gelukkig goed afgelopen. Uh, en nu zijn we bezig om dat op papier te krijgen. En uh, ja, nogmaals, dat, dat moet even grondig. En daar moet je niet... Uh, ja. In de, de Tweede Kamer eisen. denken heel veel mensen dat zaakje stinkt. Dat, dat klopt iets niet. Ja, luister, als je het te snel doet, dan stinkt het. Als het te traag gaat, stinkt het. Ik, ik, ik ja, geloof het stinkt stinkt altijd. In de, ja. maar, het, maar dit stinkt in ieder geval, maar, in ieder geval niet. Oké. Okay. Uh, en is uw kabinet dan ook nog compleet na het debat over die brief? Uh, ja, dat verwacht uh, dat uh, dat, dat, dat ik wel. Ja, ja daar heeft u wel vertrouwen in. again. Ja. So, After several years, several years of separation Moving on, moving around Did we spend this time chasing the other's tail Saying, oh, oh, oh, oh, oh I can never belong Fall. summer and fall You're the windsurfing crossing the ocean on the boat, boat behind, behind. Skifflin' and ride Skiffle and ride Shuffling wall. Shuffling You're the up-tip-toe ballerina on the chorus, chorus line of convenience, boat behind. Hoe verklaart en beïnvloedt de evolutie de toekomst van onze maatschappij? Op die vraag probeert evolutiebioloog Gerard Vermeij... een antwoord te vinden in zijn boek Schelpen en Beschaving. Vermeij is een wereldautoriteit op het gebied van evolutionaire wapenwetloop... bij weekdieren. Gerard Vermeij, goedenavond. goedenavond. Tijdens het lezen van het voorwoord van uw boek viel mij op... hoe ongelooflijk enthousiast u bent over evolutie. Uh, ik ben zelf gelovig, het deed een beetje eraan denken... Zo enthousiast als christenen zijn over de schepping. Zo enthousiast bent u over de evolutie. En over de wetenschap over het algemeen. Ja, ik ben een, eenmaal een enthousiast persoon. Ja. Ik heb ook uh, enorme curiositeit. Dus uh, belangstelling voor alles en nog wat. Ja, zo ben ik mijn hele leven geweest eigenlijk. Ja. En u zegt ook, uh, uh, in, in het, uh, niet zozeer in het voorwoord, maar later in het boek. Van, het is ook niet zo dat als je in evolutie gelooft... dat er dan geen doel of zin meer is. Integendeel. Integendeel, ja. Voor mij is het zelfs heel belangrijk om... Een echt doel van het leven, een doel in het leven te hebben, dat het leven echt zinvol wordt. En voor mij kan dat dus uh, via de evolutie, via een wetensch wetenschappelijke kijk op het leven, kijk op de wereld. Ja, maar als, als, als, als, als het allemaal geen doel en betekenis heeft in zichzelf, dan zou je kunnen zeggen: het is toevallig dat we hier zijn, uh, wat maakt het allemaal uit? Ja, dat is onze eigen verantwoordelijkheid om daar een doel in te vinden of in te maken in feite. En dat vind ik juist zo prettig, want uh, dat betekent dat wij dat zelf kunnen en moeten doen. Ja, de verantwoordelijkheid ligt bij onszelf. Ligt bij onszelf, ja. Ja. Niet bij een, ja, een, een godachtig figuur voor mijn smaak dan. Ja, ja. Heeft het ook te maken, uh, uw enthousiasme over de evolutie, met uw enthousiasme voor schelpen? Oh ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Het is niet alleen Schelpen, waar ik nou toevallig al jaren mee bezig ben. Maar ik ben ook zeer enthousiast over planten en andere dieren en zo. En alhoewel uh, ik niet met al die uh, levende wezens werk... ik werk grotendeels met weekdieren... lees ik er toch enorm veel over. En uh, op die manier kan ik mijn ideeën... die uh, met de mollusken gevormd zijn, toch ook uitbreiden tot uh, andere oh ja. uh, gedeeltes van de evolutionaire biologie. Uw ideeën die met de wat begonnen zijn? Nee, met weekdieren. Ik ben, ik ben dus eigenlijk uh, als liefhebber van schelpen begonnen, als kind al. Ja. En toen is dat uitgegroeid uh, tot een, een grote interesse in, in de eerste plaats, biologie, maar later ook uh, paleontologie. Dus ik ben in feite uh, grotendeels paleontoloog tegenwoordig. Ja, en wat de mensen thuis niet kunnen zien, uh, maar wij wel weten, is dat u blind bent, hè? Ik ben inderdaad blind. Uh, ik was uh, geboren met glaucoma. En op driejarige leeftijd uh, werd ik totaal blind. Dus ik heb geen, geheel geen uh, gezichtsvermogen meer. En kan je dan wel goed onderzoek doen naar weekdieren? Absoluut. Uh, ik kan met mijn vingers, met mijn handen... Uh, schelpen niet alleen bestuderen, maar ook zoeken in het veld. Uh, ik ben overal ter wereld geweest om schelpen te verzamelen... de, le de levende dieren te verzamelen. Maar of hoe vind je die dan? Verzamelen. Want dan loop je langs de strand... en dan zie je er een liggen, uh, uh, in ons geval. Maar hoe doet u dat? Ja, wij kijken dus uh, ja, langs rotskusten, in Mangroves, uh, op schorren... Door te voelen in, vooral? Uh, te voelen. Ja, Ik heb altijd een assistent of een assistente, in veel gevallen mijn vrouw... die is dan bij me. Okay. Uh, niet, uh, uh, niet heel dichtbij misschien, maar toch wel bij me... om mij uh, ja, te laten zien hoe, hoe het ene, uh, allemaal in elkaar zit daar. Maar dan werk ik vaak uh, alleen... Uh, ja, voelend en altijd uh, heel erg voorzichtig natuurlijk. Want ja, er zijn altijd gevaarlijke dingen, vooral in tropen natuurlijk. Vooral, ja. uh, gevaarlijke dieren en zo. Waar ja, ja. ik ook wel uh, ervaring mee heb gehad. U voelt dan ook wel weer: dit is niet pluis? Uh, inderdaad, ja, <laughs> zeker. En dat moet je dus heel snel doen. Uh, of je moet gebeten willen worden. Maar het, uh, dat is dus een kwestie van heel snel reageren. Hè. Het is nog gevaarlijk ook dus? Uh, het kan heel gevaarlijk zijn, ja. zeker. Ja, en ik ben ook verschillende keren gebeten, ge ge gestoken. Nou ja, je noemt. Maar op mij dat is, dat is een risico die je echt wil nemen. Hè. Ja, dat verhoudt u niet? Nee, he, helemaal niet, helemaal niet, zelfs. Nee. Nee, nee. Welke verhalen vertellen de schelpen u? Ja, de schelpen die vertellen een heleboel verhalen, want de vorm van de schelp die geeft weer in welke milieu's uh, die schelpdieren voorkomen of voorkwamen, als we over het verleden spreken. Uh, het is hetzelfde als je bijvoorbeeld uh, huizen van de mensen bekijkt. Uh, je ziet aan de huizen wat voor de mensen belangrijk is. Ja. of was. En dat is met schelpen dus ook zo. Dus als je bijvoorbeeld een schelp met een smalle mondopening ziet... dan kan je ervan op aan dat uh, die schelp fungeert als uh, verdedigingsmiddel. Maar als je nou een schelp met een hele brede opening ziet... Die is uh, niet bar, je, die mond, heeft niks te die, verdedigen. Die is niet te verdedigen. Of die kan heel snel uh, kruipen of, of zelfs zwemmen. Ja, ja, oké, okay, dat kan ook. Ja. De titel van uw boek is Schelpen en Beschaving. Ja. Wat heeft dat nou met elkaar te maken? Ja, de evolutie voor mij is uh, een tak van de wetenschap... die zoveel consequenties heeft. Uh, en onder andere voor het begrip van de mens. Uh, wij hebben natuurlijk allerlei aanpassingen... net als andere planten en dieren. De meeste van de menselijke aanpassingen... die zijn op sociaal vlak. Dus hmm. een heleboel van onze... Aanpassingen die maken onze groepen, onze sociale groepen, uh, meer coherent. Uh, dat wil zeggen, dat die, uh, onze uh, aanpassingen zoals religie bijvoorbeeld... of nationalisme, die maken een groep uh, meer... Uh, uh, zodat de groep als individu kan fungeren, in feite. Ja. En, en uh, dat is bij Schelpen net zo? Ja, bij schelpen hebben we natuurlijk niet met sociale dieren te maken. Uh, de, de weekdieren zijn over het algemeen niet sociaal... behalve dan een, een paar pij, inktvissen, en zo. Oké, die zijn wel sociaal. Die zijn wel sociaal, maar octopus wil bijvoorbeeld we niet. Maar slakken over het algemeen niet. Dus daar hebben we meer te maken met uh, aanpassingen op het niveau van het individu. Ja, dat is weer anders dan. Ja. Als ik uh, het eind van uw boek goed lees, dan bent u best somber. U zegt, wij mensen hebben toch wel echt iets anders gedaan in de evolutie dan daarvoor... We hebben niet zozeer iets anders gedaan, maar we hebben het wel sneller gedaan en meer gedaan. Dus het is eigenlijk meer een kwantitatief verschil met andere uh, levende wezens. Uh, maar niet zozeer een, een heel erg groot verschil. Nee, maar wij maken door hulpbronnen bijvoorbeeld sneller op. Oh ja, absoluut. En dat is wel een probleem. En natuurlijk. dat is een groot probleem. Uh, dat is ook uniek in de geschiedenis van het leven, hè? Ja, dat is niet eerder gebeurd. Dat is u. niet eerder gebeurd. Nee, wij zijn ook uh, sommige van de eerste uh, diersoorten... die andere dieren hebben uitgeroeid. Uh, de meeste uitstervingen die in geologische tijdperken zijn voorgekomen... die komen als een gevolg van uh, ja, een meer fysieke oorzaak. Uh, ja. Maar uh, waar, waar leidt dat toe? Welke tot welke conclusie brengt dat u? Wat moeten we doen om te voorkomen dat het einde in zicht is? Nou, ik wil niet zeggen dat het einde in zicht is... maar ik wil wel zeggen dat... Uh, de verschillende economische stromingen die wij als mensen kennen... die, die leiden er wel toe dat uh, er uh, oorzaken zullen zijn... die intern zijn in de economie. Uh, waardoor wij dus wel uh, misschien rampzalig uh, een einde zullen uh, uh, <laughs> hebben. Spak u vrolijk. Ja, <laughs> nou ja. Het, het, is, het is nou eenmaal zo dat wij een monopolie hebben op de aarde tegenwoordig. En als monopolie, dat iedere econoom die, die weet wel dat dat een heel slecht idee is natuurlijk. Het is onder andere een slecht idee, omdat als wij een fout maken... dat er niemand is of geen andere agent is die ons daar kan nee, corrigeren. Dus we kunnen de boel naar zijn eindje helpen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, en hoe voorkomen we dat? Minder gewelddadig worden, schrijft u inderdaad. Uh, inderdaad. En uh, maar ja. ook meer een, een gevoel voor anderen hebben. Uh, niet alleen andere mensen, maar ook andere wezens in de natuur... Uh, ik denk dat het ook noodzakelijk zal zijn om de criteria voor uh, hoge status te veranderen. Dus op het ogenblik uh, uh, bereiken wij een hoog status door... Uh, ja, materialistisch. Ja, precies. We moeten andere uh, doelen stellen op dat we gebied. We moeten al een andere doelen hebben. Ja. Ja, precies. Goed. Of dat dan haalbaar is, dat is een heel andere vraag. Maar het is wel nodig dat we het gaat. Het is wel doen. nodig dat het gebeurt. Schelpen en beschaving van Gerard van mij ligt in de boekwinkels. Wie er meer over wil weten, kan daar terecht. Hartelijk dank voor uw komst in onze studio. Heel prettig gedaan. Het is vijf voor twaalf. Sinds het VN-besluit om een no-fly-zone in te stellen boven Libië... is er grote blijdschap bij de opstandelingen. De hele dag zien we mensen die van vreugde hun pistolen en geweren... leegschieten in de lucht. Dirk Staat is directeur collecties van het Legermuseum. Meneer Staat, goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurt er met die kogels die in de lucht worden geschoten? Ja, what goes up? Must come down, Thijs. Ja, dus die komen weer naar beneden? Die komen weer naar beneden, zeker. Is dat niet gevaarlijk? Um, het kan gevaarlijk zijn, maar als ze recht recht omhoog, of bijna recht omhoog schieten, en uh, de, de, ze komen weer terug, dan is dat niet genoeg om uh, mensen te, uh, ernstig te verwonden. Want hoe hard, komt zo hoe hard gaat zo'n kogel de lucht in? Nou, iets van 700 meter per seconde. En hoe hard komt hij terug? Nou, iets van 50 meter per seconde. Dus wel een stuk rustiger dan die naar boven gaat? Ja, hij stopt zeg maar ergens een kilometertje hoog of zo, is de snelheid nul. En dan begint hij weer te vallen. En zoals je weet is dat er is dat een soort eindsnelheid, die ook bijvoorbeeld parasitisten bereiken. Moment, je gaat niet harder meer, want de luchtweerstand uh, wordt dan uh, een factor. Ja. Dus ze komen terug op een, uh, een stuk kalmere manier dan uh, waarop ze betrokken zijn. Maar als je die op je kop krijgt, wat dan? Heb je een blauwe, blauwe oogding, of uh, heb je zeer hoofd. Een bult. Maar, je maar je ga... hij, gaat dus, hij gaat niet door je huid heen, denk nee, ik. Nee, precies, oké. Okay. Dus in die zin is het niet gevaarlijk? Wow. Nou ja, het is niet heel prettig natuurlijk, maar je gaat er niet dood aan ofzo. Nee, dat, dat is in het geval je recht omhoog schiet. Wat nou als je met een boogje schiet? Ja, dan wordt het ernstig, want dan krijg je gewoon een parabolische baan hè, van die kogel, dan houdt hij wel zijn snelheid. En in dat geval uh, is het uh, dodelijk, of in ieder geval levensgevaarlijk. Maar ze schieten niet allemaal recht in de lucht, volgens mij, hoor, wat ik vandaag nee, gezien heb. I iemand zou er iets van moeten zeggen. <laughs> ja, nee, daar gaat het niet om, maar is het niet gevaarlijk? <laughs> ja, dat is wel gevaarlijk natuurlijk. Ja, als iemand in de hoek van 45 graden schiet, en dan, uh, dan gaat toch er ergens uh, 500 meter verderop iets verkeerd. Ja, dat is, op zo'n korte afstand kan er dan gewoon een dode of gewonde vallen. Ja, die klassico's hebben een effectief bereik van 400-500 meter. En uh, ja, als je, als je daar toevallig loopt, dan weg uh, je het weg. hebben, ja. Oh ja, kent u voorbeelden dat het gebeurd is in het verleden? Nou, er zijn legio-voorbeelden van mensen die door kogels zijn de gewonden of ja, dood. Ja, natuurlijk, maar, maar per ken, ongeluk ik bedoel ik. Nee, ik ken geen gedocumenteerde voorbeelden van vreugdevuur wat geleid heeft tot. gedocumenteerd tot, uh, tot dood of echt gewonden. Nee, nee, dus we maken ons zorgen over niks eigenlijk. Nou, de kant is heel klein natuurlijk. Kijk, zo'n kogeltje is natuurlijk maar heel klein. Ja, dat is zo. Het is van een gram of tien en een doorsnee van een 7, 8 mm. Ja, de kant is heel klein dat je iemand raakt of dodelijk raakt. Nou, dank u wel. We zijn gerustgesteld. Ja. Dirk Staat, directeur Collecties van het Leger Museum. Het oog op morgen van vrijdag 18 maart, nadat het zijn einde. Zometeen kunt u luisteren naar Casa Luna, het Huis van de Maan. Morgen zijn wij er weer met Stefan Sanders. Goedenacht. Vreunde, es wird zeit für mich zu gehen.